11 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil weten wat de Amerikanen precies doen in Burem in Friesland. Daar ligt een groot park met satellietschotels van de NSO, een afluisterdienst van Defensie. De Amerikaanse Defensie heeft op een commercieel stuk van het terrein een eigen hoekje met apparatuur. Daar mogen alleen Amerikaanse staatsburgers komen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Zeven politieke partijen willen nu dat minister Hennis van Defensie opheldering geeft. Boekenketen Polaren verwacht dat de levering van nieuwe boeken... over een paar dagen weer op gang komt. Polaren onderhandelt daarover met de leverancier. Die stopte de levering van nieuwe boeken... vanwege financiële problemen bij de grootste boekenketen van Nederland. Polaren belooft dat klanten weinig tot geen last hebben van de problemen.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 De man zou bij een metrostation in het oosten van Parijs zijn gearresteerd. Minister Ploemen trekt nog eens 6 miljoen euro uit voor Syrische vluchtelingen. De VN heeft om extra geld gevraagd voor de meer dan 9 miljoen mensen die zijn gevlucht voor het geweld in Syrië. De situatie in de opvangkampen is dramatisch en verslechtert elke dag, zegt Ploemen. Eerder stelde ze voor dit jaar al 7 miljoen euro beschikbaar. In Zweden hebben negen vrouwen een baarmoedertransplantatie ondergaan. Ze hopen binnenkort zwanger te worden. Ze kregen de baarmoeder van een familielid. Het zijn niet de eerste pogingen om zwanger te worden... met een baarmoeder van iemand anders... maar dit project in Zweden is wel het verst gevorderd. Cristiano Ronaldo is uitgeroepen tot FIFA-wereldvoetballer van het jaar... en heeft de Gouden Bal gekregen. De aanvaller van Real Madrid kreeg meer stemmen... dan Lionel Messi en Frank Ribéry... De afgelopen vier jaar kreeg Messi de gouden bal. Het is voor Ronaldo de tweede keer. En Clarence Seedorf wordt per direct trainer van AC Milan. Volgens Football International staat hij de komende 2,5 jaar... onder contract van de Italiaanse club. Hij volgt trainer Allegri op. Die is ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Seedorf speelde van 2002 tot 2012 voor AC Milan. Het weer. Vannacht de opklaringen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Tegen de ochtend neemt de bewolking toe. Morgen overdag valt er vooral in het westen, midden en zuiden soms regen. Later ook in het noordoosten van het land. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is literatuur. Het is internationaal. En het is in Den Haag. Vanaf 16 januari. Schrijvers van heinde en ver op het Writers Unlimited winternachtenfestival.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 Buiten is het drie graden. Binnen zit Chris Keine. De krant maakt melding van een boek over het vallei-orgasme. Een techniek die vrouwen eeuwig seksueel geluk belooft. De hele cursus voert hier te ver, maar de eerste aanwijzingen luiden als volgt. 1. Knijp met je ogen en trek de plasbuis op. 2. Maak tandjes en trek de vagina op. 3. Pruil met je onderlip en trekt de anus op. Dat de heren niet schrikken als ze soms een beetje raar zitten kijken op de bank. Goedenavond, welkom bij het Oog op maandag. Ergens in het Midden-Oosten gaat het nog een beetje goed met de democratie. Als de voortekenen niet bedriegen, heeft Tunesië morgen... een nieuwe en helemaal niet zo verkeerde grondwet. Een analyse. Hoe het met onze democratie gaat, zal in maart weer blijken... wanneer de gemeenteraden worden gekozen. Een vooruitblik. Wat kunnen we bijvoorbeeld als het om politiek gaat leren van de spelende mens... zoals ooit bezongen door de grote historicus Johan Huizinga. Deze week een congres over zijn homo ludens. We spreken erover. En in Amerika is de pick-up helemaal terug. Dat allemaal na de overzichten te beginnen met het nieuws van vandaag. Maandag 13 januari. Tida, men oga, man hiki met de woorden rust in vrede, je was een groot leider, nam oud-president Perez afscheid van Sharon. Bij de herdenkingsdienst voor de Israëlische ex-premier probeerde ook de Britse staatsman Blair Sharon te schetsen. Tough, but shy, indomitable, yet a servant to his people. Ook de Amerikaanse vicepresident Joe Biden wilde iets zeggen over de persoonlijkheid van Sharon. You immediately understood how he acquired the nickname bulldozer. He was indomitable. Later in de middag werd Sharon begraven op zijn boerderij. Genodigde legden een krans, zoals ook. Minister Wim Kok, former prime minister of the Netherlands, also representing the Grand Duchy of Luxembourg. Verder met de protesten in Thailand. De demonstraties tegen de regering verlopen tot nog toe vreedzaam. Nederlandse toeristen op weg naar Thailand zijn goed op de hoogte van het nieuws. Ja, normaal stap ik een vliegtuig en met het idee van... nou, dat is allemaal prima, we gaan op vakantie. En nu moet ik toegeven dat het toch iets, uh, iets spannender is. De meeste reizigers verwachten geen hinder van de protesten. Dit is al eerder gebeurd en toen zaten we er ook en toen was er niks aan de hand. Dus er uh, waren wel opstoppingen overal, maar dan pak je een taxi en dan gaat die taxi er wel omheen. Maar wat als het wel gewelddadig wordt. Ja, het zou hoog op kunnen lopen. Maar ja, goed, Taalend ta ta heeft natuurlijk een geschiedenis van uh, koeps. Hè? En ik denk dat als het, uh, als het echt uit de hand loopt... dat, uh, dat we gewoon een koep weer krijgen, denk ik. Mocht er wat misgaan op vakantie... dan weten de Nederlanders wel bij wie ze moeten zijn. Ja, misschien zijn wij heel uh, naïef, ik weet het niet. Maar we gaan er maar gewoon naartoe. Nou, dat is dan een goede instelling. En het is eigenlijk de eerste keer dat we op vakantie gaan met een organisatie. En dan denk ik van ja, nu is het ook niet meer mijn verantwoordelijkheid. En dan de zware Nederlandse regeringsdelegatie naar Sochi. In één Vandaag vroeg een verslaggever IOC-lid Camille Eurlings... naar zijn mening over de Russische homowetgeving. We hebben daar als Nederland een ander beeld bij... dan dat de Russische regering dat heeft. Dat hoeft ik niet op de stoel of banken te steken. Maar de verslaggever wilde graag weten wat Eurlings er zelf van vindt. U raadt het al op die vraag, kwam een heel wollig antwoord. Alleen de vraag is niet zozeer wat ik er hier als persoontje van vind. De vraag is... Hoe wij binnen het Olympisch Charter. zo'n sportevenement als, als het Olympische Spelen. een maximale oase van vrijheid laten zijn. en daar de Russen positief mee gaan besmetten. Eurlings wilde niks zeggen, omdat hij rekening wil houden met de andere IOC-leden. Want hier een hele grote broek aan trekken. met grote persoonlijke woorden. Ik wil nog niet zeggen dat ik daar bij een meerderheid van mijn collega's. de handen voor op elkaar ga krijgen. Tot slot de Teletubbies. <truimert> De BBC gaat de teletubbies aan Noord-Korea verkopen. Maar voor het daar op televisie komt... wordt de serie eerst nog wel op zijn Noord-Koreaans bewerkt. Arme, arme teletubbies. Ah, <tied> gun <-tubbies> Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en dat vanmorgen staat in de krant, gelezen door Femke Bolthuis. Ja, Groningen staat op scherp, nu minister Kamp van Economische Zaken binnenkort zijn plannen voor de omstreden gaswinning bekend zal maken, reigen de demonstraties, de petities en de Facebook-acties zich aan een. Er is een lappendeken van protestgroepen en trouw presenteert drie protestleiders en brengt hun wapenfeiten en hun eisen in kaart. Waarom we niet van Ronaldo houden, kopt het AD. De krant vraagt zich af waarom het makkelijker is... de voetballer te bewonderen dan van hem te houden. Waarom raakt hij die spectaculaire en haast perfecte topatleet... ons nooit in het hart? En waarom hadden we die gouden bal liever aan een ander gegund? De Volkskrant vindt het een opmerkelijke zet van FNV-voorzitter Heerts. Nog geen jaar nadat hij zijn handtekening heeft gezet... onder het sociaal akkoord... sputtert hij alweer tegen op een essentieel onderdeel. Het kabinetsplan om de komende jaren 240.000 waajongers opnieuw te keuren. Hoewel hij wat laat is met zijn kritiek... vindt de krant de ongerustheid van Heerts begrijpelijk. Het kan geen kwaad dat Heerts het kabinet nog even op scherp heeft gezet... concludeert de krant, er valt nog veel te onderhandelen. Om de gevaarlijke treinen uit vooral de Brabantse steden te houden... werd voor 5 miljard euro de Betuwe-lijn aangelegd. Maar Duitsland werkt van 2015 tot 2022 net over de grens aan een nieuw spoor... En daardoor kunnen er dan maar half zoveel goederen treinen over die Betuwe-lijn. De Telegraaf sprak een woordvoerder van DB Schenker... verreweg de grootste spoorvervoerder in Nederland. En volgens hem wordt het weer net als voor de aanleg van de Betuwe-lijn... en zullen de goederen treinen weer door de Brabantse steden rijden omdat betaalzenders hun films steeds meer via satelliet en internet doorgeven... is het vreemd dat je deze kanalen alleen in eigen land kunt bekijken... zegt de eurocommissaris van Mededinging. Spits schrijft dat de Europese Commissie gaat onderzoeken... of de afspraken tussen de belangrijkste Amerikaanse filmbedrijven... en de grootste Europese betaalzenders ook in strijd zijn met de wet. De regionale dagbladen schrijven dat aspirantagenten... tijdens de jaarwisseling gedwongen werden te werken. Tegen de regels en tegen hun zin. Politiebonden zijn woedend. En ook in de regionale dagbladen het circus dat het zwaar heeft. Onder meer door oneerlijke concurrenten uit het buitenland. En postbuscircussen die subsidies opstrijken. In de Volkskrant tenslotte ook het bericht dat Nederlandse pensioenfondsen... de komende jaren 1 miljard euro in leningen voor het midden- en kleinbedrijf steken. Via het Nederlands Ondernemingsfonds. Zodat Nederlandse bedrijven weer kunnen investeren wanneer de economie straks aantrekt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Maybe I know it's just maybe. And we only dreaming for how this will go, oh, oh, oh. but maybe one day this day a dream will turn into Oh, Zong Maybe. Morgen, precies drie jaar geleden... werd president Ben Ali afgezet in Tunesië. De eerste van een reeks autoritaire leiders... die door wat toen nog de Arabische lente heette het veld moesten ruimen. Morgen is ook de dag dat er een nieuwe grondwet wordt aangenomen in Tunesië. Fatih Fati Morali, journalist van Tunesische Afkomst. Goedenavond. Ja, goedenavond. Een historische dag dus, morgen? Uh, misschien voor 90 procent, omdat het is niet zeker... De afgelopen tien dagen hebben de leden van het parlement 100 artikelen goedgekeurd. Ja. Maar ja, er moeten nog 46 anderen ah, en ja. ik weet niet of ze vanavond uitkomen. Zijn er nog grote twistpunten dan bij die 46 artikelen? Voornamelijk twee. En uh, die twee, dat gaat om uh, artikel 73. En die bepaalt de voorwaarden voor de kandidaten aan het presidentschap. Aha. Uh, dat is eigenlijk een spelletje, omdat het gaat om de volgende kandidaat. En ja. de volgende kandidaat is in 90-jarige manier. nou ik denk dat hij uh, ja, 8 of 89 jaar die heeft uh, in de tijd van Bourguiba en Ben Ali een belangrijke rol gespeeld. Ja. Onder Ben Ali wat uh, minder. En uh, die wil president worden. En hoe, Omdat... speelt dat, hoe speelt dat dan in die grondwet? Waar gaat dat artikel dan over? Ja, omdat uh, uh, het artikel... Uh, er zijn mensen die zeggen, na 75 jaar, dan moet je gewoon met pensioen. Ah, ja. Je moet je geen kandidaat stellen. Okay. En die man is bijna 90. En um, misschien moet ik een kleine notitie hier uh, onder de aandacht brengen. Ja. Is uh, dat hij in de tijd van Bourguiba gedurende 15 jaar... chef van de politie is geweest... En minister van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. En hij heeft een grote rol gespeeld in het vervolgen van de oppositie. Ja, ja, ja. Dus, dus zo, en het martelen van mensen. Ja. En na de vlucht van Ben Ali is hij interim premier geworden. En een van zijn eerste daden was dat de misdaden van martelingen en, uh, hoe heet het? Uh, schending van mensenrechten. Die ouder dan tien jaar zouden ja, ja, ja. verjaren. Ja, ja, ja, ja. Maar in dus de hij, nieuwe hij heeft geprobeerd goed voor zichzelf te zorgen. Ja dat, ja, dat heeft hij gedaan. Alleen maar in de nieuwe grondwet er is een artikel dat zegt. Dat verjaardt nooit. Hmm. Dus vandaar ja, ja, ja, ja. dat wil je president worden. Uh, ja, oh, precies, ja. Omdat hij als dan je alsnog nog president... vrijwaard is van vervolging. Ja, even, maar even, er is even... een ander artikel, als ik het mag zeggen, omdat ja. ik wil erbij blijven hier. Ja. Er is een ander artikel in de grondwet, zegt, omdat als je president bent, dan ben je het voor vijf jaar. Hmm. Gedurende die vijf jaar ben je uh, onschendbaar. Ja, precies. Dus als je 90 ja. bent en als je tot 95 volhoudt dan je riskeert niet veel, denk ja, ik. Ja, ik begrijp het. Nou is, nou is een, een hele belangrijke discussie natuurlijk tot nu toe geweest... in alle landen waar de, de Arabische lente zijn gevolgen heeft gehad... hoe groot de, de, de islamitische uh, uh, inhoud ja. van de grondwet wordt. Bijvoorbeeld de, de, de mate waarin de sharia als onderdeel van de grondwet ja. wordt opgenomen. De islamitische wet. Hoe is ja. dat nu geregeld in deze grondwet? Uh, ik denk dat het is... Uh wat uh, betrekkelijk aardig uh, geregeld. Omdat in de preambule... Dus, uh, het begint met de identiteit. Hè, het benadrukken van de identiteit. En er wordt gewoon duidelijk gezegd... dat uh, Tunesië zal aan aan de tolerante, gematigde islam... Aha. en de universele rechten van de mens. Ja. In één ademhaling... En dat het in burgerstaat, in civiele staat gaat worden, met uh, gelijkheid, totale gelijkheid, gelijkheid tussen alle burgers, mannen en vrouwen. Ja. Heeft de Sharia überhaupt een plek in de grondwet? Uh, op die manier niet, omdat nee. als je gewoon uh, op uh, gelijke voet gaat stellen de universele rechten van de mens. En, de, en ook de islam, wordt niet, wordt niet gezegd de islam... Nee. wordt gezegd de tolerante, gematigde islam. Ik denk dat het is een uh, formulering... die een beetje iedereen uh, tevreden moet stellen. Ja, ja. Nu, en, ook het, ja. en ook het feit dat je gewoon voor het eerste wat ik hoor... over een totale gelijkheid... In de preambule al en later wordt dat nog ja. verder besproken in andere artikelen van de Grondwet tussen mannen en vrouwen. Uh, omdat eerst er is wel sprake geweest van uh, complementariteit tussen de twee. Ja, maar nu maar dus gewoon is gelijkheid. Ja, dat to Totale is, dat, to gelijkheid. Ja, we moeten een beetje naar het eind van het gesprek toe. Um, u, u, u, denkt u nu, er is, er is veel onrust geweest uh, tussen oppositie en, en de regeringspartij, de, de islamitische En NAGTA. Denkt u dat met het uh, kiezen voor deze grondwet morgen uh, stabiliteit zal ontstaan in de Tunesische politiek? De afgelopen drie jaar sinds de vlucht van Ben Ali, er zijn zoveel verrassingen geweest en onverwachte dingen. Dat je, vind ik, rekening altijd moet houden met uh, wat onverwachts is. Mm -hmm. En uh, iets anders in Tunesië. Er is nog nooit zoveel geweld en uh, geweldig dadige daden en terroristische daden. En die kunnen uh, toch de orde verstoren. Dus ik denk dat je toch een beetje realistisch moet zijn. En er zijn uh, groeperingen die nog niet gepakt zijn in uh, Tunesië... die zich verganst, verschanst hebben in uh, de bergen en in de bossen. En uh, het Tunesische leger is al een jaar bezig. En ze zeggen dat het gaat om een groep van tussen 25 en 30 terroristen. Mm. En het hele leger en de hele politiemacht... Die staan machteloos tegen die mensen. Ja. Dan, ik weet het niet. Maar, uh, in ieder geval, de president, de nieuwe president, die krijgt de bevoegdheid om zijn troepen naar het buitenland te sturen om oorlog uh, te voeren en hij mag ook vrede sluiten. Nou. In maar, ieder geval. Uh, hij moet eerst binnen, binnen, uh, binnen zijn, Eigen huis, ah, denk ze in ik. Misschien eigen land een paar problemen nog oplossen. Ja. Goed. Nou ja, in ieder geval toch een, een, een stap vooruit lijkt het morgen, die grondwet. Dank u wel, meneer Morali. Ja, dank u. Oh, wat? Oh,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 Was dat. En hij komt uit Schotland, dat kunt u horen. Pencil full of lead. 2014 wordt een jaar met maar liefst twee verkiezingen. In maart gemeenteraadsverkiezingen en in mei mag de Nederlander opdraven om voor een nieuw Europees parlement te stemmen. En de komende maanden gaan wij u vergasten regelmatig op de meningen van Kai van der Linden. In het verleden spindokter van Rita Verdonk en van Pim Fortuyn. In combinatie met Erik van Brugge, directeur van campagnebureau BKB... en vroeger betrokken bij campagnes van de Partij van de Arbeid. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Wat een heerlijk, heerlijk jaar wordt het, hè? Ja. Ja, ja hebben ja. jullie er zin in? Ja, ja geweldig. Altijd mooi. Wat, wat, wat worden de hoogtijdagen? Gemeenteraadsverkiezingen leuker dan de Europese verkiezingen? Nee, ik vind ze allebei dit jaar erg interessant. Erik van Brugge. Ja, en ja, dan, ja, dan krijgen we ook nog de statenverkiezingen natuurlijk in 2015. En dus dat zijn drie hobbels uh, die het kabinet nog uh, moet nemen in aanloop... Uh... De laatste hobbel, de grootste voor het kabinet is, denk ik. Ja, want die bepaalt de Eerste Kamer en ja. de, de nieuwe of niet-nieuwe meerderheid. Ja, maar en... daar gaan we het nu even nee. Nee, over nee, hebben. Nee, nee, of nee, dat we kijken over ver, te ver ja. vooruit. En kijk, verkiezingen zijn altijd spannend en ja. de gemeenteraad is zo leuk dat het echt um, op een lokaal niveau uh, alles uit de kast wordt gehaald. Ja. Je ziet het al, gaan de mooiste filmpjes gaan rond op uh, internet. Ik weet niet of jullie er al iets van gezien hebben, maar ik zag een prachtige van de VVD in Noordwijk. Ik zag een mooie van uh, Trots in Eindhoven. Ja, dus dat soort dingen dus, dan krijg je allemaal wat, wat echt moois om te volgen. Je het soort filmpjes van met het water dat aan de linken staat? Het was of? net iets anders, maar oh, okay. sommige van die films refereren eraan. <laughs> nee, maar kijk, Het leuke is dat mensen zo, uh, en dat is het mooie van politiek, dat je zo ziet dat op het laagste niveau mensen zo hard uh, bezig zijn... Om, ja. om hun ideaal te willen bereiken. Dat is democratie. Ja. Hè? Dat is het mooie. Daar kan je van binnen... Ik ben het helemaal met Erik eens, maar de, de, de andere kant van de medaille is wel... dat uh, en dat is een treurige ontwikkeling... dat de opkomst bij de lokale verkiezingen steeds lager wordt. Hè. Vorig jaar was die, uh, of in 2010, was die 54%. En er zijn nu peilingen die uitwijzen dat het zelfs rond de 44% zou kunnen zijn. Dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling. Dus aan de ene kant ben ik met Erik Eens... We zien vooral binnen politieke partijen heel veel enthousiasme. Hè. We gaan weer campagne voeren, we gaan weer aan de slag. Maar aan de andere kant zien we nog niet bij de kiezer dezelfde soort bevlogenheid. Ik denk ook dat de helft van de Nederlanders geen idee heeft dat, uh, dat er verkiezingen aankomen. Nee. Dus wat dat betreft is het wel goed dat we ja. hier de komende weken. Ja, nou, maar de opdracht aan die partijen nu, hè, om, dat, om die strijd te gaan voeren. En daar ook echt. Ik, ik denk dat het kan. En dat je ziet ook bij de grote steden, bijvoorbeeld, waar echt heel spannende verkiezingen dreigen te komen... dat dat wel opkomstbevorderend zal zijn. Dus hoe meer politieke strijd er is... hoe meer ook mensen naar de stemmen zullen gaan. En dit jaar lijkt mij die gemeenteraadsverkiezing bijvoorbeeld... om daar vooral over te hebben nu even... extra belangrijk, omdat er ontzettend veel... hele belangrijke taken op sociaal eh, zorggebied... naar de ja. gemeente worden verschoven. Nou, en dat, alleen al om dat mensen te laten realiseren... is die campagne straks belangrijk. Want dat, gaat, het gaat echt om veel meer dan het in het verleden ging nog... Um, en je ziet dat in al die steden zijn allemaal nieuwe lijsttrekkers. Het wordt heel erg interessant om te volgen... wat die verschillende partijen daar gaan doen. Ja. He, um, um, kijk naar de, de PvdA die in alle vier steden met nieuwe lijsttrekkers komt. Soms onervaren, vaak wel wethouder geweest... maar toch nog niet gehard in het campagnevak. Je kijkt naar de Den Haag de PVV uh, misschien wat de grootste kan worden. Wat natuurlijk een hele interessante strijd is. Rotterdam niet te vergeten, de Partij van de Arbeid... versus Leefbaar Rotterdam. Dit met Joost Eerdmans en een echt een goede campagne. Dat is een echt een goede partij professioneel georganiseerd. Nou, dat wordt heel boeiend om in de gaten te houden. Ja, en ja. Kai Kai van de Linden, het feit dat zo'n belangrijk landelijk politiek element nu ook een rol speelt in de gemeenteraadsverkiezingen, al die zorgarrangementen, sociale arrangementen, betekent dat dat het nog weer meer landelijke verkiezingen gaan worden dan het altijd ook al een beetje zijn? Of wat denk je? Nou, het zijn altijd landelijke verkiezingen. Het zal natuurlijk gezien worden als een referendum over het kabinet Rutte 2. Uh, je ziet ook uit onderzoek blijkt dat uh, kiezers zelf ook eigenlijk landelijke thema's uh, de, de, de hoofdrol laten spelen. Dus dat de motivatie om te kiezen toch landelijke thema's zullen zijn. en In sommige gevallen wel vertaald naar uh, hoe dat dan lokaal uh, werkt. Mm. Uh, maar het is in, in, in dat opzicht ook in de beeldvorming zeker ook gewoon een landelijke verkiezing... En landelijke partijen zullen er ook uh, ja, conclusies uit trekken. En, we zagen uh, dat al bij die verkiezingen, uh, bij die gemeentelijke herendelingen in het najaar. in uh, wat, wat was het al van de Rijn en in, en in Friesland? Ja. Veel aanwezigheid van landelijke lijsttrekkers. Maar ziet ja, het de ironie heeft... is natuurlijk dat de grote ja. winnaars uh, zullen ook dit jaar weer zijn de lokale partijen. Hè, die haalden in 2010 uh, iets, ik geloof iets van 24% van de stemmen. Uh, dus de, de meeste raadsleden gaan weer naar de lokale partijen. En toch zal het vooral, vooral uh, zul je veel landelijke kopstukken in actie zien. En zullen het uh, in, in zekere opzicht landelijke verkiezingen worden? Nou, je ziet in Friesland heeft de PvdA natuurlijk heel intensief campagne gevoerd. En dat ja. werkt. En dus zullen, altijd, zullen die mensen actief blijven. Overigens denk ik wel, hoe groter de stad is, hoe meer ook een lokaal karakter aan zo'n uh, ja. verkiezing kan worden gegeven. Je ziet toch, nou, zo'n debat in Amsterdam gisteren, het eerste in de reeks. Dat is toch opeens voor dat uh, bijna nationaal gevolgd. Ongelooflijk trouwens. Anderzijds is het natuurlijk geen toeval dat uh, ook Pieter Hilhorst, het zijn uh, Sochi-standpunt. Eh, wat eerst Diederik Samson uh, in, geloof ik, in Nieuwsuur... dat uh, Pieter Hilhorst dat gelijk herhaalt. Wethouder dus in, in Amsterdam, Pieter Hilhorst Amsterdam, ja, van de Partij van de Arbeid. En uh, een lijsttrekker van de PvdA. van ja. Dus dan zie je ook die verwevenheid tussen nationaal en lokaal. Nou, ja. goed. En de, de politici in lokale verkiezingen hebben natuurlijk alle belang bij om het te nationaliseren. Dus het werkt ook andersom. Ja. Uh, hoe, als jij in Rotterdam erin slaagt als leefbaar of als PvdA... om in het nieuws te komen over jouw punten... Ja, dan wordt toch even dan nog wat meer mensen bekeken dan alleen de lokale ja. media. Wat weten we eigenlijk van hoe mensen... Uh, jij zegt mensen laten hun keuze ook bepalen door landelijke thema's. Wat weten we er eigenlijk van? Wat is daar voor onderzoek naar gedaan bij gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld? Nou, ik heb een paar onderzoeken gezien. Het voornaamste onderzoek was uh, van de Limburgse School voor Politiek en Bestuur. En daar blijkt eigenlijk uh, vier belangrijke punten. Allereerst landelijk trends overheersen. Dus de kiezer bepaalt zijn of haar stem... ...hoofdzakelijk op basis van landelijke thema's. Natuurlijk ja. raar in lokale verkiezingen. Uh, tweede conclusie is dat lokale thema's er eigenlijk niet toe doen. Dus je kunt wel gaan praten over de stoeptegels... ...de verkeersdrempels en de verkeerslichten. Maar de kiezer is eigenlijk meer geïnteresseerd... ...van wat speelt er nationaal... ...en wat betekent dat weer voor mij hier in de regio... En wat ook een uh, opmerkelijke uitkomst van het onderzoek was, is dat vooral personen het verschil maken. Ja, He? Dus nou. niet zozeer de inhoud, maar is het een lijsttrekker die wij kennen, die wij aansprekend vinden? Nou, net zoals nationaal zou je kunnen zeggen. Ja, toch? ja in ja. feite wel. Ja. Dus uh, Erik van Brugge, tot wat voor. Uh, campagneadviezen zou dit bij jou leiden? Deze nou, proberen een rol te spelen op het nationaal toneel ook met jouw eh, lokale campagne. Absoluut. Maar het is echt wel. Eh, en nogmaals, ik denk echt dat het in de grote steden makkelijker is om een lokale campagne te voeren. Omdat ja. het gewoon een grotere groepen mensen zijn. En je ziet ook wel dat, dat zo'n Leven in Rotterdam dat natuurlijk geen nationale partij is er erg in slaagt om zo'n campagne eh, groot te maken. En uh, misschien wel de grootste partij in Rotterdam te worden. Ja. En ook de Amsterdamse politiek slaagt er vaak in om ook nationaal gevolgd te worden. Niet heel gek voor de hoofdstad, maar ja, dus dat zijn wel echt belangrijke dingen. Ja. Uh, de grootste deel van Nederland bestaat natuurlijk uit kleinere gemeentes en kleinere plaatsen, maar nou, daar zal de nationale trend een absoluut grote rol spelen. Maar het is interessant om te volgen, welke mensen slagen er nou in om die trend te doorbreken mm -hmm. en eigenlijk andersom uh, uh, uitslag te krijgen. Dus, dus anders dan de landelijke trend, tegen die verwachting in, toch nog een goede verkiezing uitslag te maken. Ja. Hey, je noemde net al uh, Den Haag, waar de PVV uh, de grootste zou kunnen worden. Sommige peilingen geven dat, geven ja. dat nu aan. Uh, het is maar één van de twee steden uh, waar ze meedoen. Als je zo'n uitslag ziet, is het dan niet heel dom dat ze niet meer meedoen? Nee, ik vind het politiek uh, heel verstandig van Wilders... dat hij maar in twee gemeentes uh, meedoet. Waarom? Uh, nou, ik heb zelf persoonlijk ervaring met zowel met Fortuyn en Leefbaar Nederland... als met Rita Verdonk, hoe moeilijk het is... Uh, om überhaupt al één campagne te voeren. Nou, mm. Laat staan dat je in 20 of 30 of 40 gemeente uh, campagnes uh, gaat voeren. Geert Wilders heeft heel duidelijk gezegd. Ik, ik wil vooral zorgen dat ik die club bij elkaar hou. Uh, en weet je, wat, als hij in, in uh, Den Haag en in Almere de grootste wordt. En in Almere blijft zelfs gewoon. Ik geloof dat het nu wel de grootste is. Mm. Dan krijgt hij daar net zoveel media aandacht mee. Uh, dan als hij in 20 of 30 of 40 gemeentes meedoet. Dus het is bij hem vooral een politiek strategische keuze. En heel slim. Les is more, focus ja. op een paar Kijk, aansprekende Wilders heeft, gemeenten. Uh, Wilders heeft geen enkel belang bij meer-kapiteits op een schip. En dat krijg je toch als je in verschillende gemeentes uh, ook allemaal uh, kikkers in de kruiwagen hebt die eruit gaan springen en dat soort zaken. Nee. En straks Europa om te beneden, je hebt het nationale en twee gemeentes, dat is, uh, dat is al moeilijk genoeg voor ons gebleken de afgelopen vier jaar. Nou, ik denk dat het inderdaad strategisch slim is om het daarbij te houden. En te zorgen dat je daar de beste loyale mensen neerzet. En ik denk dat ze er bij de VVD enorm blij mee zijn dat Wilders maar in twee gemeentes meedoet. Want mm. je kunt natuurlijk op zeggen, zeker met de lage populariteit van het kabinet en uh, Rutte dat de VVD overal weggevaagd zou worden in de gemeentes... waar de PVV wel mee zou doen. Dus ja. dat is een uh, geluk bij een ongeluk. Oh, dat wordt natuurlijk interessant om in Den Haag in de gaten te houden. Wat doet de VVD daar? Ja. Ja. Um, even, het uh, is bij gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk altijd heel ingewikkeld... Want Iedere partij gaat de uitslag vergelijken met de vorige uitslag... die hem het beste uitkomt. Maar ja. wat, wat voor algemeen beeld verwachten jullie? Nou, dat er aan het eind zeven of acht lijsttrekkers staan... die allemaal roepen, we hebben we gewonnen. Hebben gewonnen. Ja. Ja. Ja. En daar zal de helft zal terecht zijn... en de andere helft die zal dat spinnen omdat het meeviel of ja. uh, minder slecht was dan ze hadden verwacht. Uh, en dan enzovoort. is het aan ons om te kijken wie dan echt gewonnen heeft. Ja, maar, precies. Maar, maar moet het kabinet bang zijn voor die gemeenteraadsverkiezingen... of, of Kijk, om ik het denk dat dat, te zeggen lullen ze zich daar altijd wel uit? Dan lullen ze zich uit... En ik denk ook dat zowel deze als de Europese verkiezingen... Is, absoluut speelden een rol in het draagvlak van zijn kabinet. Maar ze hoeven niet echt bang te zijn want het draagvlak voor... Uh, hun beleid gaat niet onderuit. He, dus ook, het... niet, ook niet voor de Europese verkiezingen bang zijn? Nee, nee uiteindelijk nee. niet. Het gaat alleen maar om de verhoudingen. Het betekent verder niets voor, voor de coalitie zelf. He, dat, dat wordt pas een vraag die gaat spelen bij de statenverkiezingen in 2015. Want dan is de vraag, is de meerderheid, meerderheid die we hebben, blijft die in stand? Ja. Het is niet prettig hè, als kabinet dat je grote klappen krijgt. Dus laten we daar duidelijk over zijn. Maar het is, in machtsverhoudingen betekent het helemaal niks. Dus hoofd koel houden, hoop op economische stijl, komt alles goed. Dat is het mantra van het kabinet, denk ik. Ja. Hartelijk dank, Kai van der Linden, Erik van Brugge. We gaan jullie vaker horen in de aanloop naar deze beide verkiezingen. Het hoeft niet in de krant, maar Hornie knipt zijn haar. Het mocht een keer, dat vond zij ook, het zat ook raar.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 Even of voor altijd Ze houdt van chocola Ronnie schrijft het op Portugal Johnny Depp Franse pop Een Merel in de tuin De haren in zijn hand Hij zou zo graag Misschien een keer dat Op een dag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 was dat. Met Ronnie knipt zijn haar. We gaan het hebben over de homo ludens... van historicus Johan Huizinga. Goedenavond, Leon Hansen. Goedenavond. Hoogleraar cultuurwetenschap... aan de Universiteit van Tilburg. Eerst maar even de feiten. Ja, Johan Huizinga... ik zei het, hij geldt als de grootste... Nederlandse historicus van, uh, van de vorige eeuw. Zullen we dat maar gewoon zeggen? Ja, zonder meer. Ja. Uh, ik zeg wel eens dat Huizinga altijd een heel goed... visitekaartje is als je... In de, als je over de grenzen komt... Ja. Men kent Huizinga over de hele wereld. Ja. En wat was zijn homo ludens? Zijn homo ludens is uh, 75 jaar geleden voor het eerst verschenen... in 1938, aan de vooravond eigenlijk van de Tweede Wereldoorlog. En in dat boek probeert hij duidelijk te maken... dat alles wat wij cultuur noemen, dat dat voortkomt uit spel. Daarbij kun je denken heel elementair aan kinderspel... aan spel van jonge dieren... Mm -hmm. Maar dat evolueert, dat evolueert en dat krijgt culturele vormen. Dat is punt één. Maar hij zegt tegelijkertijd ontwikkelt zich cultuur ook als spel. Dus hij zegt als, het, als, wij, als wij aan een bepaald fenomeen het predicaat cultuur willen verbinden. Dan moet er een spelelement in aanwezig. En wat is dan precies spel in, in deze redenering? Nou gewoon, we horen net muziek en muziek wordt gespeeld. Ja. En muziek. Dat wordt meestal met meerdere mensen gespeeld. En dus er sprake van het spel. En dat spel, dat verenigt deze mensen. En ook als er naar muziek geluisterd wordt... ook dat is een vorm van spel. Hmm. Dat, dat speelt zich af in, in een begrensde tijd. Dat stopt op een gegeven moment ook. En dat verplaatst ons, als het ware... een beetje uit het normale, uit het dagelijks leven. En hmm. brengt ons in een... Een soort culturele omgeving. Ja, en, maar, maar spel heeft ook een ja. beetje een, een, een bijbetekenis van vrijheid. Eh, niet volgens de regels. Ja. Eh, niet volgens de logica misschien. De ratio. Ja, klopt, ja. Is, is dat ook zo? Een ja. heel belangrijk element dat Huizinga aan spel verbindt... is inderdaad het, het fenomeen vrijheid. Uh, hij zegt... Uh, als cultuur zich niet in vrijheid kan ontwikkelen... dan is het dus ook geen spel meer. Want spel mag niet... Gedwongen zijn, als je, als je mensen gaat, gaat bevelen om te spelen, dan is het geen spel. Nee. En hij zegt dus dat element van vrijheid, dat is inherent aan het spel. Ja. Wat, wat, wat, kunt u voorbeelden geven van, uit, uit, uit onze cultuur, waar je spel ja. ziet, waar wij het niet meteen als spel zouden herkennen misschien? Of? Uh, nou, er zijn natuurlijk uh, allerlei voorbeelden. Een heel erg, heel erg aardig voorbeeld kwam van Menno ter Braak... toen hij de homo-ludens van uh, Huizinga besprak... in het vaderland. En helemaal in het begin van het artikel... komt hij met het voorbeeld van uh, soldaten... aan het front van de Eerste Wereldoorlog. Uh, Franse soldaten die... horen op kerstavond... horen die of op kerst, de kerstdag... horen die op een gegeven moment het getrap van een bal... Uh, buiten de loopgraven. En zij kijken omhoog en zien daar Duitse soldaten... Mm. die een een partijtje in het voetballen zijn. En die Franse soldaten die sluiten zich daarbij aan... en dan komt het dus tot een voetbalwedstrijd tussen vijandige kampen. Ja, ja. En dat verenigt deze mensen. Ja. En dat is natuurlijk, als het ware, vrijheid ook. Want vrijheid, dat wil zeggen, dus er wordt niet gevochten. En ja. zij amuseren zich. En die, dat spel dat schept ook een gemeenschapsband tussen die soldaten. Ja. Weliswaar, weliswaar maar van korte duur. Want het spel is snel voorbij en de volgende dag wordt weer gevochten. Maar toch een spel. En waarom uh, nu, in 2014, uh, dus uh, meer dan een halve eeuw na dato... een congres over homo ludens van Huizinga? Wat, wat, wat kunnen we ervan leren? Wat hebben we er nu nog aan? Juist, uh, 75 jaar geleden is het dus. Uh, dat is op zich uh, een feit om te herdenken. Maar wat belangrijker is dat uh, de homo ludens van Huizinga... een enorme renaissance beleeft op dit moment... En die renaissance komt vooral voort uit de belangstelling vanuit de wereld van gaming. Vanuit virtual reality. Mm -hmm. Daar wordt Huizinga echt als een godfather ontdekt. Of voor de hele wereld. Dat is belangrijk. Maar wat ik toch ook wil meenemen is dat er na de dood van Huizinga in 1944... natuurlijk in onze cultuur heel veel veranderd is. Wat ons de vraag zou moeten doen stellen of wij überhaupt nog wel... In een spelende cultuur leven. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan het grote, de grote trauma van de 20ste eeuw, de Holocaust. Dat heeft Huizinga eigenlijk niet bewust meegemaakt? Uh, we denk, ik kan denken aan de een grote rol van de cultuurindustrie, hè, van de kapitalistische industrie, die ons als het ware, als wij cultureel bezig zijn toch een beetje in malletjes duurt in, hè, die ons als het ware manipuleren. Dus nadenken over dat idee van spel Juist. is ook een manier om naar onze werkelijkheid te Precies. kijken. En ons af te vragen, doen we het allemaal wel goed? U noemt in trouw een uh, muzikant, Spinvis, die we net hoorden. Als een Spenvis, goed voorbeeld ja. van een spelend mens. Waarom is hij dat? Ja, ja, eigenlijk om, om twee elementen. Als ik, als ik daar zo over nadenk... Uh, een belangrijk element is natuurlijk dat, dat spelen... dat dat vrijheid uh, veronderstelde. En ik vind uh, Spinvis, zoals ik zijn carrière waarneem... een heel goed voorbeeld van iemand die zich niet laat, uh, aan, aan, aan, aan ketting laat uh, binden. Dat iemand die voortdurend experimenteert... die nieuwe ontwikkelingen probeert te, te neer te leggen. Dat is één ding. Maar de andere kant ook wat ik van Spinvis interessant vind... is de vreugde die het spel oproept. Ja. En dat is het tweede belangrijke element... naast die vrijheid, de spelvreugde. We hebben Erik de Jong, alias Pinvis aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Uh, klopt dat een beetje, wat uh, <laughs> over u gezegd wordt? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje, een beetje moeilijk... omdat over jezelf... ik vind het zeer interessant uh, wat ik allemaal hoor. En ja. ook okay, heel actueel natuurlijk ook wel... wat, uh, wat Huizinga uh, heeft geschreven, ook nu weer... Want we zitten midden in een soort, uh, ja, het cultuurdebat uh, uh, is welig. En er worden nu vragen gesteld van, ja, wat is het nut van moderne dans? Hè? Wat is het nut van abstracte kunst? Wat heb je eraan? Ja. En, en die vragen worden eigenlijk wel gewoon beantwoord in dat boek. En, uh, en als ik naar mezelf, mezelf kijk, inderdaad, de, de, de vrijheid die al genoemd was... is als ik bezig ben, dan maak ik mijn eigen regels... Dus het is niet functioneel wat ik doe. Hè. Het, is, het is heel ernstig. Het spel is altijd heel ernstig. En de inzet is heel hoog. Maar het komt niet voort uit een, uit een reden. Het nee. dient tot, tot niets. Het streeft ook naar niets. Nee. En dat, is wel, dat, is, dat maakt ons tot, ja, tot, tot mensen. Dat maakt ons tot wat we zijn. Ja, waar, waar, waarbij, we, waarbij ik je hoor zeggen dat we dan niet de vergissing moeten maken... door te zeggen dat het dus ook geen nut heeft. Uh, Nee, ja, het, het, nut in de zin van het maakt ons tot mensen. Maar het is niet functioneel in de, in de, in de dagelijkse zin van het woord. Nee. Ja. En dat is juist wat, wat het hoger, wat het zo belangrijk maakt. Want ja, we, we, dieren spelen inderdaad ook. En mensen mens spelen ook en die weten ook dat ze spelen. Ja. En um, um, ja, t, dus daar herken ik me zeker in. Ja. Ja. Heb je ik ja, misschien ja, maar iets een toevoegen, ja, uh, toevoegen wat zo belangrijk is de les van dit, van dit boek, dat mensen die met cultuur bezig zijn... dat, dat zijn eigenlijk de mensen die vrijheid produceren, punt één. En punt twee, die vreugde leveren, die ons vreugde ja. brengen. Ja. En daarvoor is cultuur zo noodzakelijk voor waar we mee bezig zijn. Ja. Speen heb jij een, een groot voorbeeld van een homo ludens? N uh, nou, ik, ik had het net over de loopgaven. Ik, ik, ik heb een eigen voorbeeld, maar dat is wel een mini minisch Dat is op het schoolplein vroeger had je wel eens uh, gevechten met, met een jongen. En ik kan me herinneren dat ik uh, uh, moest vechten met een jongen. En maar ik vond de situatie opeens zo absurd dat ik met hem begon uh, te dansen. En, uh, en hij begreep dat ook. Weet je wel, niemand begreep dat, maar hij begon. Ook mee te dansen. Dus we deden een soort raar walsje. En dat was in het wel. Opeens was het serieuze gevecht. Dat wat, wat he, Dat mannetjes ding. Dat werd opeens een heel mannelijk spel. Heel en dat, ja. dat heb ik, ben ik nooit vergeten. Dat was zo'n ja. mooi voorbeeld van, van dat. Ja. Prachtig. Leon Hansen, kan het, is, is het zo belangrijk? Kan het zo. Het spel en het denken aan het spel. Kan dat. Uh, om het even groter te maken. Dit voorbeeld oorlog voorkomen. Uh, ja, zeker. Maar het uh, spel kan ook helpen om, om het trauma van de oorlog te overwinnen. Uh, bijvoorbeeld, Ik denk aan de film La Vita e Bella van Roberto Bagnini. Ja. Uh, waarin de, een vader met een zoon in een concentratiekamp uh, zit... en die vader die zoon steeds probeert voor te houden dat dit eigenlijk maar een spel is... Ja. Ja, inderdaad. Prachtig voorbeeld. Goed, aanstaande woensdag, meen ik, dat congres in Van Leusden. Van woensdag tot vrijdag. Aan de school voor de wijsbegeerte in, uh, ja. in Leusden. Hartelijk dank, Erik de Jong en Leon Hansen. Oh, ja, Goedemorgen. My first truck when I was three drove a hundred thousand miles on my knees. Hauled marbles and rocks and thought twice before. I hauled a Barbie doll bed for the girl next door. She tried to pay me with a kiss, and I began to understand there's something women like about a pickup man. When I turned 16, I saved a few hundred bucks. My first car was a pickup truck I was cruising the town and the first girl I see Was Bobby Joe Gentry, the homecoming queen She flagged me down and climbed up in the cab and said I never knew you were a pickup man You can set my truck on fire and roll it down a hill And I still wouldn't trade it for a coup de bill. I got an eight foot bed that never has to be made If it weren't for trucks, we wouldn't have tailgates I met all my wives in traffic jams are just something women like about a pickup man Most Friday nights, I can be found In the bed of my truck on an old chase lounge Backed into my spot at Driving and show, you know a cargo light gives off a romantic glow I never have to wait in line at the popcorn stand Cause there's something women like about a pickup man You can set my truck on fire and roll it down a hill And I still wouldn't trade it for a cooking and -a bill I got an eight-foot bed that never has to be made You know, if it weren't for trucks, it wouldn't have tailgates I met all my wives Ja, daar verdwijnt Joe Diffie langzaam naar de horizon in zijn pick-up... waarmee we over spelen en cultuur gesproken... toch wel het hart van de Amerikaanse cultuur te pakken hebben... De autobeurs in Detroit is vandaag van start gegaan. En ondanks dat drie grote Amerikaanse automerken op het randje van de afgrond hingen... gloort er in de toekomst hoop voor General Motors, Chrysler en Ford. En die hoop wordt het best verkondigd door Ford. Met een nieuwe F-150 pick-up truck in Amerika. Al meer dan 30 jaar de best verkochte auto. Goedenavond, Carlo Bransen. Goedenavond. Radio 1-collega van de wekelijkse autobriek bij Avro Tros En hoofdredacteur van automagazine Caros. Is het een leuk ding, die F-150? Nou, het is in ieder geval een heel Amerikaans ding. En als je er hiermee zou rijden, zou je bepaald uh, uh, veel, veel publiek trekken. Ja. Ja, het is een gigantisch apparaat, zoals je in Amerika natuurlijk heel veel ziet. Uh, enorm utilitair ding. Utilitair? Uh, uh, nou ja, je moet, je moet er niet mee in de stad het woon-werkverkeer okay, doen. Nee. Het, het, het, rijdt ook, het rijdt ook beroerd in vergelijking met een, met een normale auto. Ja, het, weet je, het is echt een enorm ding. En pick-up betekent dus een enorm grote laadbak. Ja. Waar de Amerikanen werkelijk alles ingooien wat ze ja. maar hebben. Van boodschappen tot ladders tot beesten. Tot nou begreep ik wel dat dit een soort uh, 3.0 versie is ja. van die F-150. Wat hebben ze er allemaal aan versleuteld? Nou ja, het is, het is, het is, om te beginnen is het, het is een hele utilitaire auto. Een, een gebruiksding echt. En het feit dat de Amerikanen daar nu behoorlijk wat high-tech in stoppen... He, zoals, een, zoals dat je op een, op, op, op, op, op, in je dashboard op een scherm kunt kijken... waarin je eigenlijk 360 graden rond je auto kunt kijken. Um, LED-verlichting voor de koplampen, wat hier ook nog maar net is eigenlijk in Europa. Ik zag dat je de grill af kan sluiten vanwege yep. de aerodynamica. Ja, en de, en de, en de, en de <lacht> kou misschien wel, ja. maar uh, ook nog eens een keer. En dat is toch best wel bijzonder. Ze hebben dat ding opgetrokken voor een heel groot deel uit aluminium. Dat, dat, dat, ja, dat zorgt dat zo'n auto drie, vierhonderd kilo minder weegt. Ja. En dat heeft natuurlijk allemaal weer te maken met het milieu. Ja. En je kan hem kopen met kleinere motoren. Vroeger wilden Amerikanen gewoon per se een V8. Anders telde je niet mee. Maar dit zijn dit gewoon twee cilinders ook inleverbaar. Ja. En waarom is dit de belangrijkste auto van die beurs in Detroit? Nou, omdat het zo'n... Zo enorm Amerikaanse auto is. In, in, in al ze voegen, want buiten Amerika zie je ze niet... want ze passen in niet één parkeervak, om het, zomaar te zien, om het zomaar te zeggen. En dat die, zelfs die, nu wordt aangepakt... om hem in ieder geval iets duurzamer te maken. Dus het is, ook, is, het, is het daarmee ook een soort symbool... voor de wederopstanding van de Amerikaanse auto-industrie? Nou, het is in ieder geval een symbool van het feit... dat de Amerikanen nu zien dat er uh, uh, in, in de rest van de wereld... en ook in eigen land best iets gebeurt. Mm -hmm. En dat ze daar toch wel aan mee moeten gaan doen. Ja. Aan de telefoon heb ik uh, J.W. Boom. Goedenavond. Goedenavond. U woont al 13 jaar in South Carolina en u heeft een bedrijf in auto-onderdelen. En u bent de trotse bezitter van een pick-up, maar van wat voor een? En een rem. ...en wordt ook kruisler gevoerd. Een Dodge, hè? Dodge Ram. Ja, ja, de, ja, hoe heette voorheen de Dodge Ram, ja. Ja, voor, de, de, voor mij is dat de archetypische Amerikaanse pick-up... ...maar dat, dat ik dus fouten hebben. Klopt, klopt het inderdaad dat, het, dat je ze op elke straathoek in Amerika tegenkomt? Nee, ook, ook hier wordt wel gekeken naar de praktische kant van de voertuigen... ...en, en iemand die alleen maar naar woon- werkverkeer rijdt... ...zal niet snel een pick-up kopen hier. Um, misschien de verbruik is wel een issue... En ook de nieuwprijzen van, van de grote pick-up trucks uh, zijn aanzienlijk. Uh, het is een stuk goedkoper om een normale sedan te kopen of iets dergelijks. Ja. Maar betekent dat ook dat je ze de, de, de afgelopen jaren minder bent gaan zien tijdens de crisis? Nou, ik denk zeker toen hier de, de crisis uh, uh, doorsloeg en de benzineprijzen natuurlijk erg hoog gingen... dat veel mensen uit de grote SUV stapten en uit de pick-ups met de v 8 en, en dat was denk ik ook het startsignaal voor de grote drie om met pick-ups te gaan komen die een beter benzineverbruik hebben. Ja. Maar ik denk, uh, uh, toen ik net jullie gesprek hoorde... dat nog steeds de behoefte aan een V8 uh, bovenaan het lijstje staat. Uh, okay. um, hier bij de dealers wordt vooral de V8 het meest verkocht. Uh, Amerikanen zijn niet zo snel uh, van de verandering. Nee. En, en het autokeuze is daarin denk ik uh, ook niet echt aan het veranderen. En waarom houden ze zo van pick-ups in Amerika? Die pick-ups zijn natuurlijk een heel erg vooruitgekomen. Jullie zeiden net al: het rijdt voor geen meter. Ik denk dat het juist het tegengestelde is. Die, die rem van mij voelt, voelt uitstekend aan. Rijdt dus een persoonauto heeft alle, alle wat ze hier zo noemen creature comforts. Het is uiterst stil en comfortabel. Dus ze zijn een heel eind gekomen om, om het comfort en het rijgedrag van de personenauto tegemoet te komen. Um, de, de, de praktische kant van de pick-up is de reden waarom ik hem heb. En ik denk dat de praktische kant vaak hier de. de, de, de de, de hoofdreden is dat mensen hem kopen, want het is absoluut geen statussymbool. De statussymbolen zijn hier de, de Europese auto's. Als oh ja. je het gemaakt hebt, draai je hier een Mercedes of een BMW. Dus het is, uh, echt, het is, het is echt die het is, utilitaire sorry. kant uh, waar Carlo het over had, uh, die, die de doorslag geeft dan? Dat, dat is de doorslag. En, ja. en bijna alle huishoudens hebben meerdere auto's, waarin dan vaak de, de, de kostwinnaar of, of degene die, die daarin de meest praktische kant uitvoert, laten we maar de vaders zijn, dan vaak in de pick-up rijdt. Ja. Maar het niet ongewoon is dat hij ook nog een, een tweezittertje heeft voor in het weekend. Het ja. Die praktische kant, Carlo Brands, is dat dan ook de reden waarom deze dingen in, in Nederland niet aanslaat? Want je bent toch een beetje een sukker ook eigenlijk als je ermee <laughs> over de gracht rijdt in Amsterdam. Hè? Met zo'n Amerikaanse auto, ja. ja, als het je al lukt überhaupt. <laughs> Want die dingen nemen echt twee parkeerplaatsen in. Nou nee, ik, wij, wij kiezen dan voor busjes voor mm. uh, uh, transits en Volkswagen -busjes en dat soort dingen. Dat zal ook te maken hebben met het weer... wat best lekker is als je een uit hebt. Maar ze zijn natuurlijk veel compacter en veel handiger... dan die enorme Amerikanen. Je hebt ze overigens wel, hoor loodgietersbedrijven, marktkooplui, mensen die op, op, op jachthavens of, of barnesies werken... die rijden wel in Amerikaanse pickups. Ja, en die duurzaamheid, want uh, jullie zeggen allebei... Uh, ja, die Amerikanen hebben toch wel begrepen dat er wat moet veranderen... maar is daar echt een slag gemaakt bij dit ding? Want het blijven benzinesleurpers toch, deze ook neem ik aan, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, en en ook, de, ook de nieuwe Ford F-150... zoals die nu op Detroit staat, is ook weer verkrijgbaar... met zo'n 5 liter V8 natuurlijk. Ja. Maar het feit En die dat... willen de Amerikanen hoor ik en die meneer willen Baum ze, zeggen. Ja, ja. Die willen ze, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Maar het, het feit dat er uh, zuinigere versies komen... Hè, die, dat, dat is al een signaal. En het, ja, dat opgeteld bij die brandstofprijzen... die daar ook niet echt zullen zakken... Hmm. dat zal misschien toch steeds meer mensen over de, over de, ja, over, uh, de, de, de brug trekken. Ja, want J.W. Baum, is dat in de Amerikaanse geest... al een klein beetje doorgedrongen dat het toch niet zo handig is, zo'n benzineslurper? Um. Ik denk dat vooral het verschil met de andere wagens, de grotere wagens hier, niet zo groot is. Uh, wij betalen op dit moment 3 dollar de gallon. Um, en, en ik zie vooral dat Amerikanen willen besparen op de benzine door minder te rijden. En in plaats van eerst naar de supermarkt te gaan en dan de kinderen van school af te halen dat in één ritje doen. Oké. Okay. Um, maar dat er te weinig uh, motivatie is om, om al een echt goedkoop te rijden. Natuurlijk is hier ook een, een grote stroom in, in richting van, van Toyota Prius. Maar uh, bijvoorbeeld een Smart car, zo slaat absoluut niet aan hier. Ja, ja. Dus ik denk dat dat met de best verkochte wagen F, de F-150, nog steeds het liefst verkocht wordt met de, met de, met de, met de acht erin. in. Ja. Dus... Ook al hebben mensen de keuze ja. naar de zes cilinders toe. En, ja. en met de rem waar ik in rijd, precies hetzelfde, een 5,7 Hemi verkoopt hier een stuk beter dan de zescilinder dit jaar ja, uitgebracht. Dus ja, ja, ja. Ik geloof dat ik moeite zou heb om een te vinden bij de dealer op de, op de parkeerplaats. Nou, Dus liever toch een grote auto en dan misschien maar wat, wat minder rijden. Goed, nou, de F-150, in ieder geval is die pronkstuk in Detroit. Hartelijk dank, Carlo Bransen en J.W. Boom. Dit was het Oog voor vandaag. Zometeen Pieter van der Wielen met Nooit meer slapen en morgen zit hier. Erik Kortel. Goedenacht, vrienden.